De kustwacht heeft in de haven van Harlingen 300 kilo cocaïne gevonden op een Belgische vissersboot. Volgens de FIOT zijn vijf mannen aangehouden, drie Nederlanders, een Pool en een Montenegrijn. De vondst werd gisteravond gedaan bij een controle op de Noordzee. De kotter werd daarna naar Harlingen gesleept en daar werd ontdekt dat het om honderden kilo's ging. De Filipijnse president Duterte zegt dat hij de Amerikaanse regering niet om steun heeft gevraagd in de strijd tegen islamitische extremisten in de zuidelijke stad Marawi. Op de Filipijnen zijn gisteren Amerikaanse troepen aangekomen die technische ondersteuning aanbieden bij de aanvallen, waarschijnlijk onder meer adviezen. Duterte zegt dat hij daar niets van wist tot de troepen arriveerden. Marawi wordt al drie weken belegerd, een groot deel van de stad ligt in puin. Meer dan 200 mensen zijn om het leven gekomen, onder wie enkele tientallen burgers... En De opkomst bij de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk vandaag is laag tot nu toe. Tot twaalf uur vanmiddag had nog maar 19 procent van de kiezers zijn stem uitgebracht. En dat is minder dan bij de laatste drie parlementsverkiezingen. De verwachting is dat de partij van president Macron een grote overwinning gaat behalen. Of hij er ook inderdaad krijgt wordt pas duidelijk naar de volgende stemronde en dat is volgende week zondag. Het weer, temperaturen tussen 25 en 29 graden. Later mogelijk in het oosten wat buien, mogelijk met onweer. Morgen wisselend bewolkt. In het binnenland kan een bui vallen en het wordt rond 19 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Tussen Knopend Muidenbergen Muiden 4 kilometer. Op de Ringweg Amsterdam, de A10 Zuid in de richting Den Haag. Voor Knopend de Nieuwe Meer 2 kilometer. De vielen erop door op de A4 richting Den Haag. Daar staat tussen Knopend de Nieuwe Meer en Badhoeverdorp 2 kilometer door werkzaamheden. Een stuk verderop is bij Knopend Burgerveen de rijban het hele weekend dicht door werkzaamheden. Daardoor is het extra druk op de A44 richting Den Haag. Tussen Oesgeest en Wasnaar Centrum 4 kilometer. Met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 Stop to think it's like I already knew that there would nobody like you cross my life again. I felt it from the start, don't want to ever think again. How the future may have been without you. Oh, like a variation, that vibration thing you can do, never Daar De ben je op zoek naar goede nieuwe muziek en dan kom je ineens deze tegen. Heerlijk, Laura T. hoor je En Haier aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zondag. U 2 met daarin de volgende onderwerpen. Ja, terwijl de zomermarkt in volle gang uh, uh, losgebarsten is. En nog uh, tot uh, 5 uur dan wel 6 uur doorgaat in het centrum van Zandvoort. Meer, meer dan 300 kraan, u hoort het goed.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 I'm a wasting my baby come on Deze single Fred Sheeran kom je tegen in onze eigen Europese hitlijst, de Euro Breakdown. We zien hem nog wel uit op de vrijdagmiddag tussen drie en vijf uur, maar binnenkort gaat hij verplaatst worden. Naar de zaterdagavond volgens mij, toch? Albert eh, Jan? Klopt. Klopt hè? Ja, maar dat wordt de nadere, nadere informatie volgt. Zo is het, hoor. In ieder geval de single The Shape of You. In 17 17.30 in Zandvoort, een uh, middag En uh, ja, het gaat weer gebeuren hè, de zandsculpturen komen eraan.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 Naar buiten kijken op dit moment, Met Albert Jans, zie ik het zonnetje een beetje zwakker worden. Ja, dat, dat was ook een beetje uh, aangegeven, maar het is wel erg vroeg. Ja, heel vroeg, heel vroeg. vroeger dan ik had verwacht. Uh, dus, dus. Wordt het uh, kuit straks waarschijnlijk. Dan, ja, dat moeten we niet hebben, want ik uh, ben er niet op gekleed. Nee, ik ook niet. Dus. Goed, even uh, Roland Garros, uh, Nadal, Wawrinka, de, die zijn inmiddels uh, begonnen aan hun finale partij...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 Married now or engaged or something so I'm told.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 Is she really going? The tale from uh, Joe Jackson, and is she really going yeah, out with here. him?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 Een speciaal evenement en dat staat onder de naam elektrischefietsen.com Fietsen.com Event. Want elektrische fietsen worden namelijk nou ook steeds populairder. Dus op 18 juni kunt u de elektrische fietsen van dichtbij bekijken en wellicht ook uitproberen. Allemaal op het circuit Zandvoort. En de klassiek liefhebbers zijn op 18 juni vanaf 3 uur ook van harte welkom tijdens de Classic Concerts. En we hebben wel een piano recital. Het duo Tobias Bosboom en Yukikiki Wazewaga.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 Deze zijn per tien stuks te koop bij twee kassa's op het terrein. U kunt hier ook pinnen. Eén scharrekop staat gelijk aan één euro. De gerechten kosten maximaal zes scharrekoppen. En tijdens culinair Zandvoort vindt u bij de kassa's de culinair krant. Deze krant staat bordenvol informatie, een must-have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 Let your love flow Like a mountain stream And let your love grow With smallest Of dreams and let your love show And you'll know What I mean It's the season Let your love fly Like a bird on the way And let your love bind you To all living things And let your love shine And you'll know So, the Gouwou van de, de Bellamy Brothers hoor je en let your love flow. Y Dios me cansin. Jam te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me manda el orgullo. El ni sabe hablar. Esta la hice baile.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 Si tiene frío, quien te da calor. Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo. Si te viste bonitas no te dice nada. Y a mí tú me gusta andar sin maquillar. Tú siempre a mí me dices que él te trata mal y eso lo tienes que acabar. Dime que tú vas a hacer. A mí tengo la inquietud, si quieres sufrir con él, que solo decides tú. Seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Tu piel. Ah. Mami, yo me. Mama, Mama, Ja, het is een pj uh, Duizend uh, in een uh, dozijn, maar oké. Okay, wel een lekkere, zorgzame single deze van uh, Nicky Jem. Johan met uh, L.A. Manta. Jawel, een uh, singeltje die het best uh, aardig kan gaan doen in de hitparades, uiteraard tijdens deze zomer van 2017.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 Aanmelden kan bij de balie van pluspunt Flemingstraat nummer 55. En meer informatie kunt u uiteraard uh, uh, vinden uh, via jolandaapenstaatjeplus.zandvoort.nl jolandaapenstaatjeplus.zandvoort.nl Bellen kan ook en dan is het 574...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 Facciatemi cantare, sono un italiano, buongiorno Italia gli spaghetti ardente, E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Giorno Italia con i tuoi artisti.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 Een vero. Een italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu, e l'amo viola la domenica in tv. Un giorno italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto,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 Lasciatemi cantare una canzone piano piano Lasciatemi cantare perché ne sono ik Sono un italiano, un italiano vero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 That you were feeling tired of waiting